9 uur. Wat wel met het RWS-journaal. De laatste patiënten die in het failliete MC-slotenvaart in Amsterdam liggen. worden vandaag met enkele tientallen ambulances overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. Alle opgenomen patiënten moeten vanmiddag om drie uur weg zijn. De polikliniek blijft nog een paar weken open. Zorgverzekeraars hebben daarvoor een lening beschikbaar gesteld. De sluiting van het MC-slotenvaart betekent ook veel onzekerheid voor de bijna 1100 medewerkers. De MC IJsselmeer ziekenhuizen in Flevoland zijn ook failliet, maar blijven vooralsnog open. Op het Brusselse vliegveld Zaventem zijn vanochtend opnieuw vluchten geannuleerd. door een spontane staking bij bagagebedrijf Avia Partner. Volgens de luchthaven zijn inmiddels zeker 17 vluchten geschrapt, vooral van Ryanair en Tui. Gisteravond werd er ook al gestaakt en daardoor moesten honderden reizigers de nacht doorbrengen op het vliegveld. Personeel van Avia Partner legt het werk neer uit protest tegen onderbezetting en de hoge werkdruk. Onder de militairen van de militaire basis van Huisterheide in Utrecht moeten noodgedwongen in een hotel slapen omdat de barakken op de basis in zeer slechte staat zijn, meldt het AD. De hygiëne is niet op orde, de kamers zijn sterk verouderd en er zijn problemen met de brandveiligheid. De hotelovernachtingen kosten de defensie veel geld. Minister Kaag voor buitenlandse handel gaat volgens premier Rutte... in december definitief niet op handelsmissie naar Saoedi-Arabië. De missie met een grote delegatie uit het Nederlandse bedrijfsleven... stond al op losse schroeven vanwege de moord op de kritische journalist Khashoggi... in het Saoedische consulaat in Istanbul. Daarom zegt ook minister Hoekstra van Financiën... eerder een bezoek aan een conferentie in Saoedi-Arabië af. Het weer is vandaag bewolkt met later op de dag buien, soms ook met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 12. In het weekend is het nog iets frisser. Op zondag wordt het amper 8 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. De waterwolftunnel in de N201 uit Hoorn richting Hoofddorp is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 heart. so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 Close your eyes and I'll kiss you tomorrow, I'll miss you, remember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 Tempo atrás, entre todos os amores e amigos de você, me lembro mais. Tem pessoas que a gente não esquece nem se esquece o primeiro na Personagens do meu livro de memórias Que um dia rasguei do meu cartaz Ik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 On Route 66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 Mr. Johnny Meijer. En die heeft natuurlijk talloze opname gemaakt. En in dit geval heeft hij ook uh, zich omringd met grootheden. Op de gitaar Wim Overgauw. Op de bas Jacques Schols En aan het slagwerk John Engels. Ja, dan krijg je natuurlijk wel een fantastisch bedje. We gaan luisteren naar een stuk... How High the Moon, gespeeld door het kwartet van Johnny Meyer. <zor> Schools. En Wim Overgouw. Ik ga nog eens een keer het horen in een ander tempo. Dat uh, natuurlijk ook staat als een huis. En ik draag dat met plezier wederom ook op aan onze Glee van den Berg. Die zelf ook ruimschoots overweg kan met het accordeon op jazzgebied. Yes We gaan nu luisteren naar de uh, Sunnyside of the street. Thank you. Ik ga naar een andere Nederlandse productie. En dat is uh, het trio Marielle Koeman, die zingt, en Jos van Beet. Jos van Beest, die speelt op de piano. Erik Schoonenwoed op de bas. En Goodold. Nanning van der Hoop. Volgens mij is dit ooit nog een zandvoorter? Heeft hij hier gewoond en in ieder geval woont hij in Haarlem. Maar dit zijde.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 sighing sighs holding hands these my heart understands i'm old-fashioned but i don't mind it that's how i want to be as long as you agree to stay old-fashioned with me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 More than you'll never know my arms that long to hold you so my life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing and weeping. Longer than always is a long, long time. But far beyond forever, you're gonna be mine. And my heart is very sure